De president van Servië heeft fel uitgehaald naar de regering van Kosovo. Die wil in het noorden van Kosovo, waar veel Serviërs wonen, speciale politieeenheden stationeren. Volgens de president van Servië komt dat neer op een openlijke dreiging met oorlog, schrijven plaatselijke kranten. De politieeenheden moeten optreden tegen verwachte protesten van Serviërs. Die zijn boos omdat de Kosovaarse regering zijn gezag wil vestigen in het gebied. Nu wordt het noorden van Kosovo feitelijk bestuurd door Servië.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 En majesteit, majesteit, heb je volgende week wat tijd? Omdat je dan wat jongens moet belonen. En majesteit, majesteit, heb je volgende week wat tijd? Want dan komen ze de wereldbeke tonen. We zeggen nu alvast tegen Soares. Dat ze klus morgen al klaar is. En dan nog Duitsland of Spanje. En daarna is de wereld van oranje. Majesteit, majesteit, heb je volgende week wat tijd Want het volk droomt in warme nachten Majesteit, majesteit, even voor de duidelijkheid Men wil een door de grachten Geef het feest nog een bijzonder teentje Geef ze dit keer allemaal een lintje De fontein in je tuin spuiten champagne Want de wereld die is van oranje Majesteit, majesteit, het was geen makkelijke strijd. Er werd veel te saai en veel te Duits gewonnen. Majesteit, majesteit, stop toch eens met dat verwijt. In kwartfinale zijn ze pas begonnen. Toen vloeiden er de tranen, bij de iets te zekere Brazilianen. Beatrix, geniet toch een ons Spanje, want de hele wereld wordt oranje. Majesteit, majesteit, even voor de duidelijkheid, we weten heus wel dat we twee keer moeten winnen. En majesteit, majesteit, let maar op, het is een feit, we hebben die beker zeker binnen. En je kunt je dankbaarheid bewijzen, door je in een jurk van Bavaria te eisen. Als je dat doet, dan houdt het volk van je, net zoals die jongens van Oranje. Majesteit, majesteit, doe het voor de zekerheid, anders staat de volgende week in alle kranten. Majesteit, majesteit, dan ben jij je baantje kwijt, de nieuwe koningin heet dan Jolante. Guus Mielwes en Joep van het Hek. Met een vk die ze toen uh, op een mooie avond bij de NOS hadden gemaakt. Goed, uh, dit uur ga je van mij de bioscoop top 10 naar voren krijgen. Het weerbericht en natuurlijk mooie opmerkelijke berichten en veel muziek. Met een iets wat gezelliger nummer dan het mooie rustige nummer van het net. Maar het is ook weer Guus Miuwens. Oh nee, Janspiet. Ik groet hier na Guus Miuwens.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 Staat. En dan de stijl. Hou van het leven, het leven houdt van jou. Ga eruit, zicht het voor zo dat die.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 De licht voor ons. het mooiste ericht voor ons. Als je schouder aan schouder staan. Als schouder aan schouder staan. Schouder aan schouder. Als schouder aan schouder staat. Schouder aan schouder. Staan. Schouder aan schouder staan. met hetzelfde doel. Zo Staan Staan. Als we schouder aan schouder staan Marco Besato en Guus Meeuwers als we schouder aan schouder staan. En de voordeur Jan Smit met Leef Nu Het Kan. Heb je dit villetje al gehoord Albert-Jan? Heb jij wat meegenomen overigens? Dat hoor ik zo direct al even van je over. Um... Ja, bewust hem. 2000 buschauffeurs hebben de hele dag lang met een bewustloze man rondgereden. Ja, echt waar. Het is raar, maar waar. Uh, het Openbaar Ministerie van de stad Magdeburg is een onderzoek gestart. De man kreeg in de bus een beroerte. Dus chauffeurs hadden dat niet door. Ze zagen de man zelfs niet zitten toen de bus elke keer zijn eindpunt bereikte. Ze worden nu beschuldigd van ernstige nalatigheid, jegens een passagier... Toen de man eindelijk werd ontdekt, was het al te laat. Hij werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar kwam daar te overlijden. Het incident deed zich al voor in maart, maar raakte nu pas bij de media bekend. ...stuk pizza vergaat. Dat kan ook echt in de, alleen in Amerika. Een 47-jarige... ...mechanicheur. en gewezen Valsman uit Californië... ...is woensdag in Los Angeles opgepakt... ...omdat hij verdacht wordt van elf moorden. Meestal op zwarte vrouwen tussen 1985... ...en 2007 is allemaal gebeurd. Een banaal weggegooid stuk pizza... ...zou voor de doorbraak gezorgd hebben in deze zaak. Dat schrijft de LA Times. Lonnie David Franklin Jr. Die door zijn buren als zeer vriendelijk wordt omschreven... ...werd woensdagochtend opgepakt voor zijn huis in South Los Angeles... ...een van de armere buurten van deze stad. De moordenaar die minstens 10 vrouwen, voornamelijk zwarte prostituees... ...seksueel misbruikt en vermoord zou hebben... liet weinig aanwijzingen achter. Maar onderzoekers ontdekten toch DNA-sporen op de plaats van de misdaden. De lichamen van de slachtoffers werden doorgaans teruggevonden op verlaten plaatsen... ...of in de Vansbak in South Los Angeles... ...en de vlakbijgelegen gemeente Inglewood... Serie werd de Grim Sleeper genoemd, omdat hij zijn moordpartijen tussen 1988 en 2001 tijdelijk stop zette. In 2008 werden de gevangenissen van Californië op DNA doorzocht, wat volgens de LA Times niets opleverde. Mijn tweede zoektocht werd een veroordeelde, ge een veroordeelde gevonden, wiens DNA aantoonde dat hij familielid was van de gezochte serie De 57-jarige Lonnie David Franklin Jr., de vader van die veroordeelde werd in het vizier genomen en een undercoverteam bemachtigde een weggerooid stuk pizza om zijn DNA onder de loep te nemen. Uiteindelijk kon hij afgelopen woensdag opgepakt worden na een positieve DNA match. Wat DNA en pizza allemaal niet kan hè. De bioscoop top 10. Daar ga ik jou een stukje van laten horen. Want op nummer 10 hebben we Robin Hood staan. Op nummer 9 die is een stuk gezakt Prince of Persia The Sense of Time. Letters to Juliet, de comedyfilm uit Amerika met onder andere Amanda Seyfried op nummer 8. The Packer Plan, de comedy met Jennifer Lopez op nummer 7. Catching Hell, een actiefilm uit Amerika met de naam Killers staat op nummer 6. Op nummer 5, die is ook goed gezakt. Die A-Team, de actiefilm uit Amerika met onder andere Brett Cooper, Liam Neeson en Jessica Biel. En niet met Mr. T en de rest. Op nummer 5 dus. We hebben een nieuwe nummer 1 2 en 3, dat kan ik je wel vertellen. Dat hoor je zo direct van me. Eerst gaan we naar nou een mooi nummer luisteren van Waylon met Happy Song.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 Hanan met waving flag. En dit is natuurlijk show met, oeps, helemaal staal. Nee, hebben mijn eerste uur gemist, maar het is weer tijd voor mijn vaste rubriek. Het, echt waar, het hoort erbij. Ik kan er niet onderuit komen, maar we gewoon zo doen. Dan hoor je van mijn weerbericht en de rest van de bioscoop tot tien. En kijk of de redactie ondertussen al mooie andere berichten voor me heeft klaargelegd.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 Het is natuurlijk een klein geintje. Alberjan heeft vandaag niks meegenomen. En hij is zo'n fan van bluff, uh, eigenlijk niet. Dat omdat ik maar even bluff gingen draaien. Goed verder met de bioscoop top 10. Op nummer 4, daar waren we gebleven. Get him to the Greek. Comedy film uit Amerika met onder andere Russell Brand en Rose Byrne. By uh, or, ja, op nummer 4 Op nummer 3 Sex and the City 2 De community film uit Amerika Met Sarah Jessica Parker Tom Hanks Tim Allen en Joan Cusack Staan op nummer 2 Met hun animatiefilm Oh nee, ze hebben het ingesproken dan Toy Story 3 En de Twilight Saga Eclipse Staat op nummer 1 De fantasyfilm uh, uit Amerika Nou, waar gaat die nou precies over? Dat ga ik jou vertellen Bella Swan is wederom omcirkeld met gevaar als Seattle wordt verwoest door een opvolging van geheimzinnige moorden en een kwaadwillige vampier die haar zoektocht naar wraak voortzet. In het midden van dit alles wordt zij gedwongen om tussen haar liefde voor Edward en haar vriendschap met Jacob te kiezen. Wetend dat haar besluit de potentie heeft om de eeuwige strijd tussen de vampier en de weerwolf opnieuw aan te wakkeren. Met haar eindexamen die snel nabij komt, wordt Bella geconfronteerd met het belangrijkste besluit van haar leven ooit. Dat voor zover de bioscoop top 10. Ik vind hem eng hoor, die Rob Harmers met die zonnebril is net een gangster, ik sfeer ik je, uh, Tim Tim. Ja, weet je welke we wel even kunnen doen, dat vind ik wel goeie. FM, radio vanuit Zandvoort presenteert het weerbericht. Want vandaag schijnt de zon opnieuw flink. Het blijft overdag droog en het wordt in de middag maximaal 29 à 30 graden. De wind waait zwak uit uiteenlopende richtingen. Vanavond neemt de kans op, uh, op een enkele onweersbui toe. Waaier doet er dan niet over nauwelijks en de temperatuur dan niet verder dan 19 Morgen schijnt weer flink de zon, maar ontstaan er ook enkele stapelwolken. En de namiddag kan er lokaal weer een onweersbij vallen. Uh, dan worden de graden 27 tot 29. Zondagavond en maandagnacht is wisselende wolk met lokaal een regen of onweersbij. En het koelt af naar een graad of 17. Tot zover het CFM-weerbericht. Blijf luisteren. Straks meer weer. Maar eerst meer muziek. Alice Kears met Falling En dan verwoord je Janis Joplin Met Summertime En zomer is het, dat hoorde je net bij mij In het weerbericht Zo direct om uh, half drie uit mijn hoofd Heb je het weerbericht met onze weergoer Lex van Noorn. Hoorn Gaan we kijken of het nou echt zomers blijft en hoe lang Want mij hoort alleen van vandaag en morgen Maar over Janis Joplin gesproken Hadden we afgelopen woensdag, Volgens mij thuis die uitzending die ik ook doe En uh, Vinyl van der. En er zat een mooi stukje op. En die wil ik even laten horen. Ik wil een song van groot social en political import It Het gaat zo. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Mijn vrienden, all drive Porsches.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 Janice Joplin met haar Mercedes-Benz, gewoon echt helemaal a cappella zoals dat heet. En vol onder de drugs. Ze is uh, iets te vroeg overleden aan een overdosis heroïne die ze van de dealer had gehad. Alleen de dealer was even vergeten erbij te zeggen dat hij het nog niet gecontroleerd had en versneden had. Dus er was een onversneden dosis cocaïne. Of heroïne, heroïne geloof ik. Maar ah, goed... Uh, een Koreaan, een Koreaanse onderzoeker is erin geslaagd om een lesbische muis te maken. Echt waar? Kwestie van een gen uitschakelen, zegt hij. Nou, Korea is het wereldcentrum voor gek genetisch onderzoek. Zonder moeilijk te doen over ethische vragen... ...produceren ze in dat land constant nieuwe genetische hoogstandjes... ...als lichtgevende honden en gekloonde katten. Komt een nieuwe hoogstandje bij lesbische muizen... Professor Chakwa Park van het Koreaans Advanced Institute of Science and Technology in Daejeon ontdekte dat als uh, hij bij een muisembryo het FUCM-gen wegneemt, zo heet dat geen echt, fuck me, FUCM, fuck me, nou FUC ja. Uh, het regelt de niveaus van het vrouwelijke hormoon oestrogeen in de hersenen. Nou, er vrouwtjes ontstaan die achter andere vrouwtjes aangaan. Ook moeten deze muizinnetjes ineens niets meer van de mannetjes hebben. De wetenschappers hebben lang gezocht naar een genetische oorzaak van menselijke homoseksualiteit. Maar professor Park beklemtoont dat het onmogelijk is om te zeggen of zijn ontdekking iets betekent voor de menselijke seksualiteit. Het staat te trappelen. Hij staat te trappelen om onderzoek te doen naar homo sapiens. Kun je met een wegnemen van de gin bij een meisjesembryo een lesbienne kweken? Park wil dolgraag weten, maar schrijft in het vaktijdschrift BMC Genetics dat het erg moeilijk is om vrijwilligers te vinden. die bereid zijn hun kind als proefkonijn te gebruiken. Nou, dat kan ik eigenlijk ook wel heel goed begrijpen. <lacht> een Indiaanse vrouw. Het is ook. Uh, een bericht. Een Indiaanse vrouw aan boord van een vliegtuig heeft haar pasgeboren baby. die ze ter wereld bracht in het toilet van het Luimvliegtuig. Probeert te laten verdwijnen in het toilet. Dat berichtte de media in India afgelopen donderdag. Het kindje zat vast en werd woensdag ontdekt in de toiletten na de landing van het vliegtuig op luchthaven Amritsar in het noorden van India. Onmiddellijk werd de baby naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een dokter in het ziekenhuis moest een team chirurgen een zaag gebruiken om het hoofdje van de baby te bevrijden. Het kindje verkeerde in kritieke toestand. De 22-jarige moeder werd op de luchthaven opgepakt. Volgens verschillende kranten is ze een ongehuurde studenten. Geneeskunde die, haar, die naar India terugkwam nadat ze een universitair diploma behaalde in het buitenland. Het vliegtuig zou opgestegen zijn in Ashgabat in Turkmenistan. Nooit van gehoord. Maar dat hoeft ook helemaal niet, want niet alle landen kunnen wij Never kennen. Wat je wel kennen is natuurlijk Nickelback met This Is How You were, Remind Reminding. Like en Elin en Warm heb ik ook nog klaarstaan voor jou. Van het nummer van Michael Jackson A Smooth Criminal door de Alien Farm. voor daarvoor hoorde je met This Is How You Remind Me Dag 191 in 2010 zit erop voor de Muziekboulevard Dat betekent dat het zaterdag 10 juli is, week 27 En nog 174 dagen te gaan Ik zal zeggen, tot volgende week zaterdag ben ik er weer Woensdag zit ik hier met Albert Jan om 2 uur gezellig en uh, dit is het laatste nummer van mij voor de Muziek Boulevard. Red Hot Chili Peppers met Under the Bridge. Tussen 2 en 5 we natuurlijk uh, Rob Harms en de fabulous Mr uh, Albert Jan. En we hebben zo'n mooi poppetje staan, maar zijn arm is eraf met de radio. Oh oh oh. oh. Is the city I live in The city of angel, Lonely as I am Together we cry I drive on the street We